Oké, okay. er moet dringend nog eens gepodcast worden, maar omdat ik gewoon geen tijd heb om in de studio te gaan zitten, neem ik jullie nu mee op mijn rit naar het kantoor. Hey, hallo, het is uh, vrijdag. Voormiddag, 21 juli. Het is de nationale feestdag van België. La Fête Nationale de la Belgique. Ik zit in de auto zoals je kan horen. En ik ben op weg naar de VRT. Want er moet gewerkt worden vandaag. Somebody has to do the job. Ik heb weer een uurtje presentatie van De Wereld Vandaag op Radio 1 voor de Boeg. Zelfs op een feestdag. En dat is de laatste presentatie opdracht in een hele lange reeks. Ik ben uh, sinds 26 juni, dus bijna een maand, aan het presenteren. Dit is week 4 van de presentatiemarathon. En uh, ook al doe ik dat heel graag, het begint wel eens een tol te eisen, want uh, het is om te beginnen vermoeiend voor de stem elke dag presenteren. En er zit natuurlijk heel weinig variatie in. Het is elke dag ongeveer hetzelfde. En het is elke dag sinds de start van de tour, tenminste begin juli, ook maar één uurtje uitzending in plaats van de gebruikelijke drie uur. En um, ja, hoe gek het ook mag klinken, ik heb eigenlijk liever drie uur uitzending. Omdat je dan veel betere balans in je uitzending kan brengen omdat je met één uur uitzending eigenlijk gewoon heel je referentiekader kwijt bent. Dat je na al die jaren hebt opgebouwd van drie uur uitzending. Dan kunnen we dit, dit en dit doen. En nu heb je één uurtje en nu ligt de lat plots niet noodzakelijk hoger of lager. Maar ze ligt gewoon ergens anders. En dan is het soms moeilijk in te schatten van wat er wel of niet kan in de uitzending. Dus ik ben onderweg naar de VRT. Het is een prachtige zonnige dag. Het ging niet regenen, dacht ik. En omdat ik nog eens wil en moet podcasten... En ik het komende half uur in de auto zit, dacht ik laat ik het nuttige aan het aangename koppelen en nog eens een aflevering proberen in te blikken. Vanuit de wagen, ik heb een aflevering ingeblikt, een paar weken geleden van op de fiets, de Bikecast. En als we die traditie verder zetten en die naamgeving verder zetten, dan zou dit de Carcast zijn, dus een podcast aflevering opgenomen in de wagen ik uh, ben een beetje aan het experimenteren ook met uh, opnameapparatuur ik heb mijn, uh, mijn opnametoestel mijn Tascam DR40 in, uh, in de hand nu ik weet niet of dat uh, legaal is ik denk niet dat er uh, in de verkeersreglementering iets staat over uh, opnameapparatuur ik probeer hem hier ergens te zetten of te hangen in de auto maar dat is moeilijk enfin, ik kan hem hier aan mijn uh, achteruitkijkspiegel hangen maar dan uh, denk ik dat het uh, het niveau of dat mijn stem te zwak is om uh, op te nemen dus het is een beetje experimenteren maar het maakt niet uit, jullie rijden mee op dit ogenblik op de E40 tussen Linsant en Schaarbeek wacht hoor ik ga hem nu uh, even achter mijn uh, zonnescherm zetten hier ik heb mijn um, Opname toestelletje nu net boven mijn hoofd gehangen, zo tussen het uh, dak en de sunvisor zeg je in het Engels. Ik weet zelfs het Nederlandse woord uh, niet voor dat ding dat uh, je naar beneden haalt als de zon in je ogen schijnt. Het is erg fijn, hij hangt nu boven mij. Ik hoop dat je mij nog hoort, ik hoop dat je mij nog kan volgen. Dit praat in elk geval een stuk makkelijker. Als uh, vanavond die Laatste presentatieopdracht eindigt, dan moet ik nog een weekje werken. Ik ben nog één week op de VRT. Ik heb een paar redactiediensten bij de Wereld Vandaag en ook eentje bij de ochtend. Overdag dan bedoel ik. Voor de ochtend werken. Ik weet dat het verwarrend is, maar dat bestaat ook: dagdiensten bij de ochtend. En na die week, dus vooruitspoelen naar iets meer dan een week, dan begint mijn vakantie. En daar kijk ik ongelooflijk hard naar uit omdat we een maand terug naar Canada gaan. We vertrekken volgende week zaterdag. Dus als ik dit opneem binnen een dag of acht. En we komen pas eind augustus terug. Dus we zijn een hele maand in Canada. En ik kijk er echt ongelooflijk naar uit om uh, terug te zijn in dat land. Een land dat we nog altijd beschouwen als... Uh, onze thuis of onze tweede thuis. We zijn ook Canadees staatsburger. Dus uh, het is ook letterlijk uh, ons land. En zo voelt het ook een beetje. land waar we ook wel uh, trots op zijn en voeling mee hebben. En het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat we nog eens in Canada waren. We zijn uh, eind 2015, begin 2016 teruggekomen. De tijd gaat snel. Dus uh, ja, anderhalf jaar geleden al... Dus voet gezet hebben op Canadese bodem. Ik kijk er heel hard naar uit, maar ik denk ook dat het redelijk emotioneel zal zijn om euh, daar terug te zijn in Canada. Ik kijk er ongelooflijk hard naar uit, maar ik denk tegelijkertijd dat het ook best wel emotioneel kan en zal zijn om daar euh, terug voet aan grond te zetten. Canada is een land waar, je... Canada is een land waar we, zoals je weet, vijf jaar uh, gewoond hebben, vijf jaar uh, lief en leed gedeeld hebben, gewoond en gewerkt hebben. En ja, dan, dan is dat deel van jou, deel van je geschiedenis. En we zijn met gemengde gevoelens teruggekeerd uit Canada. Uh, we zijn teruggekeerd voor mijn job. Omdat mijn loopbaanonderbreking afliep en omdat ik uh, de radio miste, had ik een andere job gehad die minder gebonden was aan België en aan de taal vooral. ...dan waren we daar gebleven, denk ik. Dus ja, het was zo'n uh, bittersweet gevoel bij de terugkeer. Heel emotioneel ook. En ja, om daar dan binnenkort, binnen iets meer dan een week, terug rond te lopen... ...ja, dat gaat wel iets doen, denk ik. En ik, ik kan heel moeilijk inschatten wat het precies gaat geven... ...maar ik bereid mij voor op best wel uh, een paar emotionele momenten. Als we daar terug op die luchthaven van Toronto landen... waar we zo vaak zelf geweest zijn, waar we zo vaak mensen gaan afhalen zijn, ook die ons kwamen bezoeken... En dan met de huurauto binnen een week terug rondrijden in Toronto, of in groter Toronto, in de voorsteden, in Brampton ook, waar we gewoond hebben. We gaan ongetwijfeld terug naar ons vroegere huis, want we gaan de buren ook bezoeken, die we daar hadden. Daar hebben we al afspraken mee, we gaan daar vrienden bezoeken. Uh, ik, ik ken de straten daar nog altijd, ik kan perfect zonder kaart, zonder gps, blind rijden van de luchthaven van Toronto door het snelwegennetwerk naar Brampton of waar dan ook ergens in Toronto, dus ik ken mijn weg daar nog heel goed, en dat gaat een beetje vreemd zijn ik moet even opletten hier en mijn hoofd erbij houden, want we zijn aan de werken in Heverlee. enfin, een beetje verder, waar we de E40 aan het herstellen is maar uh, terug even over Canada. Ja, kijk, we zullen wel zien wat het geeft. We gaan uh, een roadtrip doen. We gaan uh, van de ene kant van Canada naar de andere kant rijden met uh, de huurwagen. Dat is een uh, trip, een reisje dat we nooit hebben kunnen doen toen we daar woonden. Om de simpele reden dat we geen vakantie hadden of weinig vakantie. Je hebt 10 tot 15 dagen vakantie op een jaar in Noord-Amerika. En dus heb je gewoon geen tijd uh, en ook geen geld eigenlijk om, uh, om zo'n trip te doen. Nu hebben we ja, wat meer vakantie en misschien ook wat meer geld en kunnen we die, uh, die roadtrip doen. We vliegen op Toronto, daar zullen we dan een aantal dagen spenderen en vrienden en kennissen opnieuw bezoeken daar. En dan vertrekken we vanuit Toronto en dan gaan we dwars door Canada over de befaamde Trans-Canada Highway naar Vancouver, helemaal aan de andere kant van het land. Drie tijdzones verder en 4000 kilometer westelijker ook. Dat is een gigantische afstand, een gigantische trip door het hart van Canada, door de provincies Ontario, daar vertrekken we, daar ligt Toronto, dan heb je Manitoba, Saskatchewan, Alberta en British Columbia. En vooral Manitoba en Saskatchewan, daar kijk ik op een vreemde manier naar uit, omdat dat de twee prairie-provincies zijn en dat naar het schijnt ja, adembenemend is om te zien, maar ook adembenemend saai. In de zin dat je een lange, rechte, kaarsrechte snelweg hebt, die, die 300 kilometer lang rechtdoor loopt, door de graanvelden, loopt door de vlakke velden, geen bossen, geen bomen, niks, gewoon velden, velden, velden. Het schijnt gebeuren er elk jaar een paar ongevallen, ook met mensen die in slaap vallen, of uit pure verveling de berm inrijden. Dus op een vreemde manier kijk ik daar toch ook wel naar uit. En dan na Manitoba en Saskatchewan zitten we in de provincie Alberta, een beetje het Texas van Canada waar de Calgary Stampede, de paardenshow, elk jaar plaatsvindt. Nu net geweest trouwens. Olieprovincie ook Alberta en dan van de provincie Alberta gaat het naar uh, British Columbia, BC voor de vrienden, waar ons eind toe ligt de stad Vancouver, een van de mooiste en meest aangename steden van Canada nooit geweest, al veel over gehoord. Enfin, ik heb er eens een tussenstop gemaakt toen ik voor het werk van Toronto naar Seattle vloog in de VS. Toen ben ik eens officieel in Vancouver geweest, maar niet verder geraakt dan de luchthaven. Dus nu kijk ik er echt naar uit om daar te zijn. En dan zijn we vier weken verder als we in Vancouver zijn. En dan is het eind augustus. De Radio Rules podcast heeft een paar weken stilgelegen, dat besef ik. En dit is uh, opnieuw een aflevering nadat het uh, lange tijd heeft stilgelegen. Uh, mijn excuses daarvoor. En ik wil me daar meteen ook excuseren voor de komende maand. Want in augustus zal er ook heel weinig tijd en ruimte zijn om um, ja, te podcasten vanuit Canada. Maar wat ik mezelf wel beloofd heb, en wat ik jullie nu ook ga beloven, is dat ik mijn opnametoestel, dat ik dit opnametoestel, zeker ga meenemen. En ik ga hem zoveel mogelijk laten meelopen. Ik ga verslag proberen uit te brengen van onze reis dwars door Canada en waar mogelijk fragmentjes en gesprekjes en persoonlijke ontboezemingen zoals deze opnemen. En ik beloof jullie dat ik dat in een of andere podcast zal gieten. Misschien wordt dat één grote aflevering, misschien worden dat een aantal kleinere afleveringen. Daar ben ik nog niet uit. Dat zal ook afhangen van het materiaal dat ik mee terug naar huis neem. Maar in elk geval komt er nog iets aan na augustus op podcastgebied over Canada, over onze roadtrip daar. Dus uh, stay tuned, zou ik zeggen. Sit tight en uh, wacht op wat er uh, komen gaat. En misschien als de omstandigheden het toelaten en als ik inspiratie genoeg heb, dan doe ik vanuit Canada een heel korte uh, mini-aflevering van de podcast. Misschien een klein, heel kort verslagje van iets wat ik daar meemaak, al is het maar gewoon 10 minuten even iets zeggen in de, in de gsm en dat op het net gooien. Allemaal te volgen dus op radiorules.be Ik ben uh, bijna op de VRT. Ik heb ook nog een nieuwe ambassadeur te benoemen van de Radio Rules podcast. Iemand heeft zich opnieuw aangemeld die graag in de Edegalerij van ambassadeurs van Radio Rules wil opgenomen worden, uh, maar ik heb de naam niet bij mij, ik ga dat even opzoeken zo meteen op de VRT en dat vertel ik jullie dan op de weg terug zo meteen voor mij zet ik nu dit toestel uit en ik ga een paar uur werken voor jullie is het anders jullie horen mij binnen een paar seconden terug uh, als ik op de weg terug ben vanavond dus we gaan een soort time warp doen voor jullie en we flitsen vooruit naar de rit terug op vrijdagavond 21 juli. Daar gaan we. Oké, okay, welkom terug in de wagen ondertussen. We zijn een uurtje of zeven, uh, acht later. Uh, werkdag is ondertussen afgelopen. Ik ben onderweg terug naar huis. Einde van de presentatieopdrachten. Uh, nu nog een weekje werken en dan uh, vakantie. Ik ging jullie nog laten weten wie er zich vanaf nu ambassadeur van de Radio Rules podcast mag noemen. Iemand heeft zich opnieuw aangemeld voor die felbegeerde titel van ambassadeur van de Radio Rules podcast. En ik had daar een jingeltje voor, wacht hoor. Kan had het hier klaarstaan, een momentje. Overeenkomstig de statuten worden volgende mensen met onmiddellijke ingang en voor het leven benoemd tot ambassadeur van Radio Rules. oké okay, de nieuwe ambassadeur die we kunnen bijschrijven op de erenlijst is christophe de lange op twitter te vinden met username therealcave. real cave The real cave in één woord dat is de twitter username van christophe de lange op zijn profiel omschrijft hij zichzelf als app ontwikkelaar apple fanboy vader van drie kinderen Fan van van agent ook en een podcast addict. Wellicht is hij op die manier uitgekomen ook bij de Radio Rules podcast en heeft hij dan uh, ontdekt dat je inderdaad ambassadeur kan worden van de Radio Rules uh, podcast en ook jij kan bijgeschreven worden op deze eerlijst. Uh, Het enige wat je moet doen is uh, naar de website gaan radiorules.be, daar dan klikken op ambassadeur worden en daar vind je dan uh, de Twitter boodschap die je moet uh, tweeten. Eén wel bepaalde boodschap en dan vinden we jou wel, en dan benoemen we jou tot ambassadeur van de Radio Rules Podcast. Puur een ceremoniële functie, je verdient er niks mee, maar je kan het wel claimen op je cv bijvoorbeeld, en je kan ermee uitpakken op allerlei feestjes natuurlijk. Voor de rest is er geen enkel werk, of geen enkele bijdrage mee gemoeid. Proficiat Christophe De Lange, vanaf nu officieel ambassadeur van de Radio Rules Podcast. Ik ben bijna thuis ondertussen, dus ik ga het hierbij laten. Dankjewel om deze iets wat vreemde ...en ongewone aflevering van de Radio Rules podcast toch uit te zetten. Ik wilde voor we vertrekken naar Canada nog absoluut even iets aan de micro toevertrouwen... ...en nog een aflevering online zetten en dat is bij deze gebeurd vanuit de auto. Blijf de Radio Rules podcast volgen op Twitter bijvoorbeeld... ...op mijn eigen username at Lode ...of op de Facebookpagina van Radio Rules te vinden... ...als je gewoon in Facebook zoekt naar Radio Rules, dan kom je daar wel terecht... En uh, ja, op onze website ook natuurlijk, radiorules.be. Hopelijk heb ik de tijd en de gelegenheid om iets online te zetten vanuit Canada. Anders zal het na de reis zijn en dan hoor je zeker een soort van uh, verslag van de roadtrip die we daar gaan maken. Dankjewel voor het luisteren. Prettige vakantie allemaal nog en tot binnenkort.